11 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De volgende uitgave van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo krijgt een oplage van 3 miljoen. Eerst was de oplage verhoogd van 70.000 naar 1 miljoen. Maar volgens de uitgever is de vraag vanwege de aanslag op de redactie de afgelopen dagen alleen maar toegenomen. Het blad verschijnt woensdag, een week na de aanslag. Charlie Hebdo is dan ook in Nederland verkrijgbaar. De Amerikaanse afwaardiging bij de antiterreurmars in Parijs was te mager, zegt het Witte Huis. De onderminister van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse ambassadeur liepen mee. Dat had beter gemoeten, zegt het Witte Huis nu. Het was volgens een woordvoerder niet eenvoudig de president of vicepresident te sturen vanwege de enorme veiligheidsmaatregelen. In meerdere steden in Duitsland zijn weer tienduizenden mensen de straat op gegaan. In Dresden liepen naar schatting 18.000 mensen mee in een demonstratie van Pegida, de beweging tegen islamisering. In andere steden waren het tegen demonstraties. De organisatie van Pegida had opgeroepen een zwarte band te dragen om de aanslagen in Parijs te herdenken. Maar weinig betogers deden dat. De patiënt die vandaag in het UMC Utrecht werd opgenomen... heeft geen ebola, zegt het RIVM. De patiënt werd ziek na een bezoek aan een gebied waar ebola heerst... en werd onderzocht in het calamiteitenhospitaal van het UMC. Hockeyster Inge Vermeulen is plotseling overleden. Ze was 30 jaar. De keepster kwam acht keer uit voor Oranje. De selectie won in 2009 het EK... en werd derde in het toernooi van de Champions Trophy. De afgelopen acht jaar speelde Vermeulen voor SCHC... De hockeyclub uit Beeldhoven is enorm verdrietig over haar overlijden, maar respecteert haar keuze. Bondscoaches en aanvoerders hebben Cristiano Ronaldo opnieuw gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Het is de derde gouden bal voor de Portugese aanvaller van Real Madrid. De nummers 2 en 3 zijn de Argentijn Lionel Messi en de Duitse keeper Manuel Neuer. Arjen Robben werd vierde in de verkiezing. Het weer in een groot deel van het land is er veel regen en wind. Morgenmiddag minder onstuimige en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 ja, ik heb, uh, ja, ik, hoe ik dat ervaren heb, ja, wel als een, als, een, ja, als een afwijzing van mijn moeder eigenlijk. Mm. Dus ja, ja ik hossel daar nu nog, nog wel een beetje mee hoor, af en toe. Maar, ja. ja, het lijkt me niet zo makkelijk natuurlijk, dus uh, toen kwam je met 18 jaar op een uh, begeleid wonen project, begrijp mm -hmm. ik. Plot. En uh, ja, dan kon je dus wel zelfstandig gaan wonen daar natuurlijk. Mm -hmm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 of hier in Almschen ja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 Nou ja, ik, ja dat, ik kon gewoon wel gewoon alles doen, maar uh, ja, gewoon eten en dingen, dat was soms wel moeilijk, want uh, ik had heel erg last van mijn maag. En daar kon ik ook niet van slapen, want s'nachts had ik gewoon het meeste pijn ervan. Want als je dan ligt, dan, als je recht ligt, dan, ja, dan, ja, dan is het gewoon lastig. Dan komen al je maagzuren ook omhoog. En uh, op een gegeven moment.. Uh,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 on you tonight Lord on your cross on your goodness on your salvation Lord there's nothing greater for that's why we worship you